1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De Jonen de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Veel vanuit de Tour de France. Het is de tweede etappe van Visé naar Tournai. Maar natuurlijk spelen we ook de nieuws- en sportquiz. We beginnen aan een nieuwe ronde. Eerst nu het NOS-nieuws. Hier is Donald Megens. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat gemeenten en andere overheden aanpakken die oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. De NMA voert daarmee een nieuwe wet uit die gisteren inging. De mededingingswaakhond richt zich in eerste instantie op duidelijke overtredingen. Een overheid die gegevens hergebruikt voor commerciële doeleinden zal worden aangepakt, zegt voorzitter Chris Fontijn in het Financiële Dagblad. De NMA zal de komende tijd vooral voorlichting geven en waarschuwen. Eventuele sancties volgen later.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 De kwaliteit is een van de belangrijke argumenten om het NVI te verkopen. We krijgen steeds hogere eisen aan die vaccins. En ja, op een gegeven moment kun je daar niet meer aan voldoen... of je moet enorme investeringen doen in dat bedrijf. Nou ja, we hebben ervoor gekozen om het in private handen te geven... waarbij we wel een aantal publieke randvoorwaarden hebben... die ervoor zorgen dat deze vaccins wel geproduceerd worden... en dat wij toegang houden tot kennis en faciliteit. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de vaccins... blijven in handen van de Nederlandse... Staat. En als het Serum Institute of India stopt met de vaccinproductie... dan kunnen de vaccins door een nieuwe eigenaar gemaakt worden. Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst boven de 3 miljoen uitgekomen. Bijna 1 op de 5 Nederlanders is nu met pensioen, meldt het CBS. Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011... bijna 600.000 gepensioneerden bijgekomen. Een kleine, groeiende groep gepensioneerden verblijft in het buitenland. Vorig jaar waren dat ruim 50.000 mensen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan... is omhoog gegaan, van 61 naar 63 jaar. In Turkije is voorzitter Yildirim van de voetbalclub Venerbachi... veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden... wegens matchfixing. Ook andere verdachten werden vandaag veroordeeld... wegens pogingen om de resultaten van voetbalwedstrijden te manipuleren. In het Turkse voetbalschandaal zijn 93 mensen vastgezet. Ze werden er onder meer van beschuldigd. Lid te zijn van een gewapende bende die voetbalwedstrijden wilde beïnvloeden. Onder de gearresteerden waren spelers, coaches en officials. Het weer nog droog en geregeld zon vanmiddag. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking en in het hele land kans op een bui. En dan wordt het 22 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Toen ging de spoorboom dicht, moesten ze wachten voor de passerende trein. Ja, dat was een mooi ritje. Het is heel moeilijk natuurlijk. er is een grote wasmachine waar je de hele dag in, uh, in rondfiets. Precies wringen en nerveus zijn. Ja, en Het is een fotograferende toeschouwer, waardoor die valpartij ontstaat. We overleven tot de eerste rustdag en uh, kijken hoe we dan voorstaan. Zoveel stress. Mensen, als jullie komen kijken, alsjeblieft die stoeltjes niet op de weg als je. Ja, en nou een aanval van Fabian Cancelara. Ik wil eigenlijk nog mega sprinten, maar dan hak ik even de power niet meer voor. Peter Sagat gaat hier de etappe winnen. Jamel. Ja, dat was ook wat te verwachten natuurlijk. Dat is altijd zo in de eerste dagen in de Tour. Ja, ik ben niet zo'n duwer, maar uh, misschien komt er nog wel een beetje uh, elko. Dit is de Radio 1 Sportzomer, met Jurgen van der Berg en Thione de Graaf. De Tour. Ja, ja, de renners zijn begonnen aan de tweede etappe. Nog steeds op Belgisch grondgebied, 207,5 kilometer van Fizee naar Tournai, oftewel Doornik. We gaan naar Gio Lippens. Gio, dit is wel zo'n uh, etappe waar de sprinters echt zin in hebben, maar dit zeggen, als er één etappe geschikt is voor een massasprint... dan is het deze etappe wel. De aanloop is nagenoeg vlak voor zeveda van kunt spreken in dit deel van België. Eén klimmetje krijgen ze. Maar dat is al heel vroeg in de wedstrijd na 82,5 kilometer. Dat is de muur van namen. En daarna gaat het gewoon helemaal door de citadel reizen dan op. En dan gaat het in de richting van Doornik. En die aankomst hier, we hebben hem vanmorgen gereden. Perfect voor de massasprint. Kittel, Cavendish of misschien toch wel Gos. Dankjewel, je In Turkije dreunt het onderzoek naar matchfixing in het voetbal nog altijd door. Vanmorgen werd de voorzitter van topclub Venerbatje, Yassiz Hildrim... schuldig bevonden en veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf. Correspondent Bram van Meulen, eind goed al goed, zou je zeggen. Maar er zit oh. nog een addertje onder het gras, hè? Ja, dat eindgoed al goed ligt er natuurlijk maar net aan uh, vanuit wiens perspectief je deze uitspraak bekijkt. Inderdaad, Hilderum is veroordeeld tot zes jaar cel. Uh, moet ook nog eens een keer een half miljoen euro aan boete betalen. Maar hij mag vandaag ook meteen de gevangenis verlaten, omdat hij nu bijna een jaar heeft vastgezeten, zo heeft de rechter besloten. Dus of hij later nog terugkeert naar de gevangenis, hangt af van zijn hoge beroep. Maar ja, Hilderum is uh, in Turkije natuurlijk symbool geworden van alles wat er mis is uh, met het Turkse voetbal. De omkoping van mijn nee, Bartje, de landskampioen van vorig jaar, de club van Dirk Kuit. Uh, het landskampioenschap van vorig jaar zou hebben gekocht. Uh, maar Yildirim ziet zichzelf vooral als de grote onschuldige bij, bij zijn verdediging sprak hij legendarische woorden. Zelfs als ik vandaag naar de gallig zal worden gebracht, dan nog zullen mijn laatste woorden zijn Finnbartje. <lacht> het is wel een clubhart in, inderdaad. Uh, nog even een technisch verhaal. Uh, dus uh, vanmiddag eigenlijk wordt hij al Weer vrijgelaten. En die andere vijf jaar dan? Die worden kwijtgescholden? Of is dat voorwaardelijk? Nou, dit, dit, uh, deze rechter gaat over aan een hogere rechtbank. Uh, inderdaad, hij, hij krijgt een veroordeling. Het is een beetje vreemd. Hij krijgt een veroordeling. Wordt tot zes jaar zelf veroordeeld. Maar zegt de rechter, ja, je hebt al twaalf maanden vastgezeten, dus je mag gaan. En dan moet een hogere rechtbank maar uitmaken of die moet terugkeren naar de gevangenis. Misschien heeft het wel te maken met de enorme spanning en de enorme druk... Uh, die er bijvoorbeeld is gezet door de fans uh, die vandaag ook weer op straat waren... zonder te wachten totdat Yildirim die rechtbank zou uitlopen. Nou, dat doet hij. Hij is vrij, maar toch veroordeeld. Ja. En creëert hij ook terug als voorzitter van Venembadje? Dat is wel maar de vraag. Uh, de rechtbank uh, heeft Jilderim verboden om voorzitter te blijven van Venembadje... maar ook dat... Uh, ...zal afhangen van het hoge beroep. Heel veel fans van Finnebadje zien Jilderim niet als het hoofd van een criminele organisatie... ...zoals rechters en het Openbaar Ministerie hebben beweerd. Maar ze zien hem als een martelaar. Uh, ze hebben maandenlang de wacht gehouden daar bij de rechtbank. Uh, ook vanochtend weer, zoals ik zei. Jilderim uh, werd een paar weken geleden nog herkozen. Ondanks al deze schandalen als clubvoorzitter bij Verstek... ...want op dat moment zat hij in de gevangenis. Dus de, clip, de club wil hem gewoon houden. Uh, of is gewoon bang hem te laten vallen. En wat dat betreft zou je wel een vergelijking kunnen maken met een, een maffia-organisatie. Hmm. En Bram, zijn er ook al andere vonden bekend? Ja, er, zijn, er is nog een official van van veroordeeld tot drie jaar. En dan nog wat, wat andere clubs die zijn natuurlijk ook meegezogen in dit uh, schandaal. Maar uiteindelijk heeft dit alles enorm veel invloed gehad op Turkse voetbal. Ga maar na dat er in totaal 93 voetballers, trainers, bestuurders zijn gearresteerd in het afgelopen jaar. Dat het nationale team door dit schandaal er niks meer van gebakken heeft. Zoals je weet hebben ze zich niet weten te kwalificeren voor het EK. Ondanks dat ze Guzidink eh, als trainer hadden. Eh, door het omkoopschandaal heeft het betaald voetbal weken stilgelegen in Turkije. De, de, de spelers waren niet gemotiveerd, ze waren niet fit. En eh, misschien heb je het nog gezien, maar toen, twee maanden geleden, de Galatasaray-landskampioen werd ten koste van Fenerbahce, hebben de fans van Venebadje hun hele eigen stadion gesloopt. Omdat ze zo woedend waren, niet alleen maar over dat verlies, maar vooral omdat ze zich als slachtoffer zien van een heksejaagd die tegen hen is gericht. Dat ja, denk ik. Ja. Ja, we komen de Turken tegen in de kwalificatie voor het WK, dus uh, nou ja, wij in Nederland bedoel ik maar even. Um, goed, het, het voetbal daar zouden we van moeten leren en Dirk Kuyt weet waar hij aan begint als hij <lacht> zich meldt bij uh, Fenerbahce. Ja. Dankjewel, Bram van Meulen. Rio Lippens, een bijna volledig vlakke rit. In ieder geval vlak is hij bij de finish. Mark Cavendish, zou je zeggen, maar hij heeft concurrentie, hè? Hij heeft heel veel concurrentie, want er, zijn, uh, er is een, een pak sprinters hier in deze Tour de France. En uh, als je kijkt naar de voornaamste concurrenten, ja, we zijn een klein beetje chauvinistisch. Dat klinkt raar als je het over een Duitser hebt, maar hij rijdt gewoon wel voor een Nederlandse ploeg. Marcel Kittel voor die Argos Shimano ploeg, de derde Nederlandse ploeg die aan deze Tour mocht meedoen. En dat heeft alles te maken met het feit dat Kittel in die ploeg rijdt. Dat hij ook een echte sprinttrein om zich heen heeft. En dat de toerdirectie het prachtig vindt dat Mark Cavendish nu ook een echt serieuze concurrentie krijgt. Nou, concurrentie dus van die Argos ploeg. Dat treintje wat straks moet gaan rijden. Er is veel over gezegd. Albert Timmer, Roy Curvers, Koen de Kort, Tom Velers. Die moeten het in de laatste vijf kilometer gaan doen voor Marcel Kittel. En ja, het is echt, ik zei het net al, een aankomst voor zo'n massasprint. Ze komen door Nick, of Tourne, komen ze binnengereden over een brede boulevard. Het wordt allemaal wel wat smaller als je in de richting van het centrum komt. Er zitten wel wat bochtjes in. Er zit zelfs een rotonde in die ze aan de linkerkant moeten nemen. En dan draaien ze de schelde over. En dan is het een mooi doorlopende bocht naar links voor die laatste. Nou, wat zal het zijn? kilometer, 500 meter. Dan kan er echt vol gesprint gaan worden. En dat is wel leuk, want dan gaan we gewoon kijken naar die treintjes. Want die Argos-trein, die noemde ik net al. Je hebt nog een treintje, hoor. De trein van Lotto met Bak, Siberg Roelands, Henderson. Die moeten het gaan doen voor André Greipel. Dan heb je ook nog een treintje van Orica Greenwich de ploeg van Matthew Goss. En ik denk dat dat een beetje de grote blokken zullen zijn straks in die finale... als het hier op die massasprint aankomt. En dan heb je de eenlingen. Want Mark Cavendish, in tegenstelling tot de afgelopen jaren... heeft hij dat treintje niet meer om zich heen, want... Die die hele ploeg is toch een beetje gebouwd rond Wiggins. Bradley Wiggins, eh, toch een van de tourfavorieten voor dit jaar. En eh, wat dat betreft denken ze hier eh, bij eh, zijn ploeg, bij Sky... van, nou, we gaan niet meer renners opofferen. Niet te veel, tenminste, voor Mark Cavendish. Dus Cavendish moet het alleen gaan doen. Dat moet ook eh, Tyler Farrar doen. Dat moet ook Petaki doen. Sagan, Kenny van Hummel misschien bij Vakant Soleil. Mark Renshaw voor Rabobank. Nou, er zijn er zat. Oscar Freire rijdt nog mee, Borut Bozic. Joaquin Rogas, gisteren gevallen. Ik weet niet of hij het aan kan vandaag met die sprint... Maar er zijn zoveel sprinters dat het straks zeker spektakel gaat opleveren. Alle mannen van start gegaan. We hoorden het zojuist van onze collega op de motor. Joris van den Berg, Tony Martin. Die was gisteren het zwaarst gekwetst bij een valpartij. Toch van start gegaan. En ook Luis Leon Sanchez, de Spanjaard uit de Raboploeg, is vertrokken. Het peloton rijdt op dit moment. En dan kijk ik eens even. Hebben ze een kilometer of 20 achter de rug? 20,7 kilometer om precies te zijn. Ze zijn visé dus uit. Ze zijn de Maas over bij Luik. En dan gaat het in de richting... Van van het westen in de richting van Tournai. En het peloton zit bij elkaar. Nog geen aanvallen. De renners wachten nog even af. Wie weet, misschien denken ze wel, waarom zouden we het ook... de hele dag op kop rijden? Want het draait toch uit op die sprint. Prachtige sprint straks over een uur of vier, vier en een half... hier in Tournai. Sportzooner Radio 1. La Radio, complètement morgen. De Tour de France, Radio 1. Los días van pasando sin ti a mi lado, olvidando sus recuerdos del pasado. We Belle Peres was dat. De tweede week op Wimbledon is uh, begonnen. De partijen zijn bezig. Althans, om twee uur gaan ze helemaal los hè, op Wimbledon. Uh, allemaal wedstrijden uit de vierde ronde. En Marcella Mesker heeft inmiddels het stokje overgenomen van Mark Brasser. Marcella, welkom op Radio 1. Um, op welke wedstrijden vraag jij het meest vandaag? Nou. Eigenlijk kan je zeggen, er zijn zoveel goede wedstrijden. Want uh, de maandag van de tweede week is eigenlijk de beste dag van de Championships. Als je ooit eens een kaartje wil kopen, dan ja. moet je het voor deze dag doen. Want gewoon uh, alle vierde rondes, mannen en vrouwen, worden uh, gespeeld. Vandaag. Dat zijn 16 wedstrijden. Dus niet alleen het centrekort, of baan 1, of baan 2, of baan 3. Maar ook baan 18, baan 12. Dus je kan overal die wereldtoppers zien. En dat is natuurlijk uh, heerlijk voor die toeschouwers hier. Een mooie dag met. Uh, ja, een feder op het Centercourt die tegen de Belg Lies gaat spelen. En uh, ja, misschien wel zijn 63ste Wimbledon-overwinning gaat boeken. En dan zou hij weer een uh, record evenaren van uh, Piet Sempers. Want die heeft dat ook al gepresteerd. Djokovic gaat spelen tegen zijn landgenoot Trojtski. Van wie hij de laatste elf keer al won. En je hebt natuurlijk toch ook wel twee krakers bij de man hoor. Del Potro de nummer 9 tegen de Spanjaard Ferrer de nummer 7. En dan heb je Tsonga de nummer 5 tegen Mardi Fisch de nummer 10. En dat zijn natuurlijk wedstrijden uh, waarvan je de uitkomst... Ja, niet direct kunt voorspellen. Twee uh, ja, belangrijke wedstrijden. En uh, alle winnaars vandaag gaan naar de kwartfinale. Kijken we bij de vrouwen. Ja, dan gaan we Azarenka voor het eerst op het centenkort krijgen. Um, het is wel grappig. Ze is nu de nummer twee van de wereld. Ze won natuurlijk de Australian Open. Ze was nummer één. Uh, verloor vroeg in Parijs en stond een beetje in de schaduw van Sharapova, van Serena Williams. En uh, hier hebben we er eigenlijk nauwelijks gezien, nauwelijks in de persconferenties gehoord. Maar vandaag dus op het uh, centenkort. en ik ben benieuwd hoe ze speelt, uh, gevaarlijk op gras, vorig jaar halve finalisten, fysiek sterk. Uh, ze is nog niet een, een publiekslieveling. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe dat gaat uitpakken. Ze speelt straks tegen een oude nummer 1 van de wereld, Anna Ivanovic. Die staat inmiddels ook alweer op 14. Die is heel ver teruggevallen, nu weer terug. Dus dat kan een leuke partij worden. Serena Williams is uh, zojuist begonnen tegen uh, de Kazachstaanse Zwedova. Uh, degene die Kiki Bertens in de tweede ronde versloeg. Uh, de speelster die een golden set uh, uh, speelde in haar vorige ronde tegen de Italiaanse Erani. Een uh, golden set, dat wil zeggen zes games op rij uh, en geen enkel punt verliezen. Dus je kunt je voorstellen, 24 punten op rij. Nou, Dat is ook weer een, een historisch uh, gegeven na een... Uh, ja, een week op Wimbledon. Die eerste week was natuurlijk bizar. Vol verrassingen, vol spektakel, eh, entertainment. Het was een pracht, Wimbledon. Dus ja, ik hoop van harte dat het eh, deze tweede week eh, ook zo gaat worden. Misschien nog, ook nog een aardig nieuwtje. Eh, Rufus, eh, Rufus de Havik is weer teruggevonden. Ah. En, ja. Ja, dat is, gelukkig. Dat is, dat is, dat is, dat is, gelukkig. Hij was gestolen in de nacht van donderdag op uh, vrijdag. Um, en dan denk je, nou, wat heeft nou een havik met Wimmelden te maken? Nou, je moet natuurlijk zorgen dat dat gras hier in orde blijft. En uh, we hebben in het verleden hebben we hier muizen gezien. We hebben wel eens uh, duiven erop gezien. Uh, mussen die rondvlogen. Maar die vogels, die zie je dus niet meer. En dat heeft alles te maken met uh, Rufus. De hawk, uh, die is uh, 4,5 jaar oud. En die komt ieder jaar tijdens Wimmelden... ...sochtends vroeg en s'avonds laat vliegt die hier rond. Niet om die vogels op te eten, want uh, die eet hij helemaal niet op. Maar om ze weg te jagen. Dus daar is hier geen duif te zien. Dus het gras ligt er keurig bij. Geen duivenpoepjes, geen uh, wormpjes, geen, uh, helemaal niks. Ieder, alle, alle beestjes die verdwijnen. Omdat die, uh, die havik hier dus uh, s ochtends en s avonds wordt uitgezet. En uh, ja, dat houdt de grasbaden dus in orde. Dus dat wou ik de luisteraars ook nog even meegeven. En wat, wat is de eerste partij straks op het Centercourt? Straks uh, op het Centercourt uh, krijgen we Roger Veder, De zesvoudige kampioen op jacht naar zijn zevende titel. Die gaat spelen tegen de X-Men, zoals we hem noemen. Uh, Xavier Malice, de Belg. Ze zijn alle twee dertig. Uh, goede grastennissers. Malice heeft hier uh, steengoed gespeeld. Hij heeft hier Verdasco uitgeschakeld. Uh, Gilles Simon, uh, de saaiste speler van het mannentennis, zeg ik maar even. Omdat hij zoveel opmerkingen had over het prijsgeld van de vrouwen. Uh, <lacht> dus uh, de X-Men uh, dadelijk als eerste tegen Roger Federer. En uh, ja, dat... Uh, Hopelijk gaat het door. Het weer is niet heel best voorspeld... maar voorlopig is het droog. En we zijn begonnen op de buitenbanen. Williams staat trouwens 1-0 voor tegen Juedova. Maar straks dus, twee uh, uur onze tijd gaat het beginnen hier op het centekort. Tot straks, Marcella. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. die spelen we vandaag met Wim Nijman uit Groene Kan. U bent 60 jaar meneer Nijman en gepensioneerd. Altijd in het onderwijs gewerkt. Klopt, ja. En u volgt het nieuws een beetje op de voet? Ik heb nu een voldoende tijd in ieder geval. <laughs> ja, dus daar zou het niet aan kunnen liggen. Nee, Zullen we gewoon maar eens kijken of dat uh, inderdaad dan ook uh, is blijven hangen? Al die nieuwsfeiten, met name van het afgelopen weekend. We beginnen eerst met het bepalen van de nieuwsfactor. Now we have physical separation... De reis zal 3,5 uur duren. Maar de Soyuz doet precies wat hij moet doen. Touchdown. Hey schat. Hé, ik ben Duik. Ik ben er, zijn de legendarische woorden waarmee astronaut André Kuipers gisteren terugkeerde op aarde. De Nederlandse astronaut landde gisteren keurig om kwart over tien op de Kazachstaanse steppen. Vraag 1. Na hoeveel dagen in de ruimte keerde André Kuipers gisteren terug op aarde? 193. Dat is een perfect antwoord. Kuipers is met die 193 ook recordhouder geworden. Want zijn missie van een half jaar is de langste Europese ruimtemissie tot nu toe. Vraag 2. We wisten al dat de Russen heel veel tradities hadden bij de lancering van hun raketten. Maar gisteren ja. zagen we dat ze er ook flink wat uh, hebben bij de landing. Zo kregen de astronauten gelijk na de landing iets in hun handen gedrukt. Wat was dat? Uh, dat deed ik niet. Het was een appel en dat is een Russische traditie. Waarom is niet bekend? Gaan we naar uh, vraag drie. Dat is een sportvraag. Het gaat over de EK-finale van gisteravond. Spanje won met 4-0 van Italië. Schreef daarmee geschiedenis. Want geen enkel land is het eerder gelukt... om drie grote toernooien achter elkaar te winnen. Maar een van de Spaanse spelers schreef ook nog geschiedenis... door 100 Interlands te winnen. Welke Spaanse international is dat? Uh, Casillas. Dat is helemaal goed. Hij is de doelman van Spanje. Speelde 136 Interlands. Hij won er 100. Vraag 4, er keken 5,2 miljoen mensen naar de wedstrijd. Maar in welke Nederlandse plaats konden de inwoners vanwege een storing de EK-finale niet zien? Volendam. En uh, dat is goed. Dan gaan we u een fragment laten horen. Wie is hier aan het woord? Wij hebben denk ik, uh, laat ik zo zeggen, we hebben elkaar een aantal beloftes gedaan. Nou, en het uh, en is wel mooi om uh, van beide kanten om, dan, uh, om dan te zien of beide die beloftes in kunnen, in kunnen vullen. Dat is uh, Rutte. En zeker, de nieuwe trainer van Vitesse begon gisteren aan zijn eerste trainingsdag. Vraag 6, Rutte is van PSV naar Vitesse gegaan en volgt daar John van der Brom op. Naar welke club is Van der Brom gegaan? Uh, Anderlecht. En dat is goed. Dan gaan we naar vraag 7, de laatste vraag. U krijgt uh, allerlei aanwijzingen en u uh, roept stop als u het uh, weet. En dan kunt u uh, nog uh, maximaal vier punten verdienen. We zoeken vandaag een onderwerp. Vier. Ik word bezongen door naamloze zangeressen. 3. Mijn oude baas is weer teruggekeerd. 2. Ik sta bekend als narco-staat. 1. Ik heb gisteren voor Peña Nieto gekozen als president. Dat is Mexico. Ja. Dat is het goede antwoord. Het was inderdaad Mexico. Ja. En uh, we hebben... Als het goed is, goed geteld, ja, dat hebben we. Zes punten hebt u verdiend. En uh, dat is dus de nieuwsfactor. Gaan we zo meteen mee vermenigvuldigen in deel I 2 van de quiz. It's beautiful. It's full and it is all blue. I see a Sunset on the beach. Yeah.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 Jason Ross was dat, met de Freedom Song. We gaan door met deel 2 van de quiz. We moeten nieuwe hoogste score neerzetten... want het is de eerste, de eerste ronde van een nieuwe week... de Nationale Nieuws en Sportquiz. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week. en De eerste kandidaat heet dus Wim Nijman. Komt uit Groene Kan, hij is 60 jaar. Factor 6, daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd. Veel vragen, antwoord geven of pas zeggen. Ja. Daar komen ze. De Nieuws en Sportquiz... Hoe is de Britse miljardair Richard Branson het kanaal overgestoken? Ik een kitesurf. Dat is goed. Welke staatssecretaris pleit ervoor dat burgers in economisch moeilijke tijden zuiniger leven? Pas. Paul de Krom. Op welke snelweg lopen automobilisten de grootste kans in de file te komen? De A50. Dat is goed. Welke tennisser heeft op Wimbledon een punt verloren omdat een tennisbal uit zijn broekzak viel? Pas. En die Murray. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zegt dat de kiezers de keuze hebben tussen groen en welke andere kleur? Grijs. Welk land heeft zondag een cruiseschip met veel homo's aan boord geweerd? Marokko. Dat is goed. Op de A67, bij welke stad hebben automobilisten zich op verloren geld gestort? Uh, Venlo. Dat is goed. Welke Nederlandse renner heeft gezegd dat hij ervan uitgaat nu zijn laatste tour te rijden? Karsten Kroon. Dat is goed. Welk land omzeilt een olieboycott door onder de vlag van Toefalu te varen? Pas. Iran. In welke plaats is met bacteriën besmet gereedschap gestolen? Pas. Fijnaard. Volgens de jongste peiling van Maurice de Hond is welke partij nu de grootste? De SP. Is goed. Welk land heeft gisteren voor de vijfde achterin een volgende keer dezelfde president gekozen? Pas. Dat is IJsland. Welk bedrijf heeft 19 vliegtuigen besteld bij Boeing? Pas. FedEx. Hoe heet de speciale vn afgezant die een akkoord over Syrië heeft bereikt? Pas. Dat was Kofi Annan. We hadden zes. Uh, dat vermenigvuldigen we met het aantal goede antwoorden in deel 2 van de quiz. Dat is ook zes. Dus u komt op 36. Nou, dat valt niet mee. Ik <laughs> nee, ben er <je> niet helemaal <laughs> tevreden mee. Hè? Uh, maar ja, goed, het zijn de harde cijfers. Dus we kunnen er weinig anders van maken. 36, dat is de te kloppen score vanaf morgen. Uh, u krijgt dus de normale prijzen mee. De kaarten voor beeld en geluid. En uh, ook nog een keer dat mooie boek: Andere Tijden Sport. Van Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Goede reis terug naar Groenenkamp. Dank u wel. Dank u wel. Dag, Dag, Graag gedaan. En ons weer even bezighouden met wielrennen. We hebben het al gehoord, het uh, wordt, draait waarschijnlijk vandaag uit op een uh, massasprint. Je zou zeggen Mark Cavendish, maar de naam van Marcel Kittel, die is inmiddels ook bekend. Alles bij Argos draait om Kittel. Hij moet het in de sprint gaan afmaken. En dus ging Steven Dalebout vanochtend op bezoek bij de ploeg bij Argos. Het is een uur voor de start als de bus van Argos, het dorpje Vizé, tussen Maastricht en Luik in komt rijden. Ploegleider Rudy Kemna springt uit de bus en loopt recht in de handen van de ploegleider van Lotto, die andere sprintterrein in de Tour, Herman Frisson. Dat ziet iedereen hè? Ja, dat, ja niks blijft hier geheim. <lacht> nee, ja goed, ik heb wel meer collega's gesproken. En, uh, Herman wat, wat, wat werd daar gezegd? Nou ja, ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Uh, uh, hij weet uh, donders goed dat wij een, een sprinter in huis hebben. En uh, wij weten donders goed dat, uh, dat Kruipel bij hen rijdt. Dus ja... Het gesprek zal niet zo moeilijk zijn, we moeten een massasprint maken. Het is dus dé grote dag voor Argos. Oké, okay, er komen meer kansen, maar sinds Argos weet dat het meedoet aan de Tour de France... ...is deze dag in de agenda rood omcirkeld. Ook bij Roy Curvers. En dus zijn er ook wat zenuwen? Um, ja, dat is één van de grote dagen in de Tour. Kijk, als je vooraf het routeprofiel bekijkt, dan ben je op zoek naar de kansen voor ons in de sprint. En daar is vandaag de eerste voor. Ik, uh, ik voel wel wat spanning. Maar uh, ja, wel goede spanning. Ik herinner me dit wel een beetje als, als wielrenner zijn. Uh, natuurlijk uh, werken we hier heel erg naartoe. En natuurlijk is dit een kans. Er komen er nog meer, denk ik. Maar dit is de eerste kans, dit is de Tour. Zou het zou ook niet uh, goed zijn dat ik zeg van, ah oh, jongens, wel... Nou, we zijn een hele open jongen, um, altijd met de pers praten, maar vandaag even niet. Hè? Waarom is dat? Um, ja, dat is wat ik al zeg. De afgelopen dagen is hij heel open geweest en ik denk dat hij altijd bereid is om, om met jullie te praten. Maar um, ja, hij moet zich nou echt gewoon focussen op die, op die sprint en uh, op vandaag. En, uh, daarom dat we ervoor gekozen hebben dat je de afgelopen dagen heel makkelijk met hem hebt uh, kunnen praten. En uh, nou even niet. De dag van Argos en die Duitse Marcel Kittel, die het allemaal moet gaan doen, zal bestaan uit wachten, wachten en wachten. Maar dan, in volle finale, is er een trein. Een trein van vier Nederlanders die Kittel moet afzetten. Timmer, Curvers, Velers en Koen de Kort. We hebben er hier al heel lang naar, naar uitgekeken en voor gewerkt. En dat, dat brengt een zekere spanning mee, want nu, nu uh, gaat het gebeuren. Maar uh, dat is ook iets van uh, ja, een vertrouwen dat het geeft. Dat we, dat we weten dat het, uh, dat het kan, dat we, dat we er toe in staat zijn. En, ja. Een beetje spanning, een beetje druk heeft dat wel... maar uh, wel op de, op de gezonde manier, wat mij betreft tenminste. En dat uh, was uh, Argos. We zijn benieuwd hoe Marcel Kittel het straks gaat doen. Het is uh, half twee geweest. Hier is Donald Megens. De partij 50PLUS wil dat AOW'ers meer vakantiegeld krijgen. Ze zouden evenveel moeten krijgen als werkende. En in dat geval moet het percentage omhoog van 6 naar 8 procent. De maatregel kost ongeveer 450 miljoen euro... Het geld moet komen uit bezuinigingen op het overheidsapparaat, zegt 50PLUS lijsttrekker Henk Krol. De chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Heinz Fromm, gaat met vervroegd pensioen. Duitse media brengen zijn vertrek in verband met de blunders die zijn dienst gemaakt heeft... bij het onderzoek naar tien racistische moorden door neo -nazi's. In dat onderzoek zijn belangrijke documenten vernietigd. In Turkije is voorzitter Yildirim van de voetbalclub Venerbahce... veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden... wegens matchfixing. Ook andere verdachten werden vandaag veroordeeld... wegens pogingen om de resultaten van voetbalwedstrijden te manipuleren. In het Turkse voetbalschandaal zijn 93 mensen vastgezet. En de 25 miljoen euro die in een jaar tijd bij Giro 555 is binnengekomen... voor de Hoorn van Afrika, is volledig besteed. Mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia kregen onder meer noodhulp... zoals voedsel, medicijnen en schoon drinkwater... Maar ook gingen geld naar irrigatieprojecten en het opbouwen van nieuwe kuddes. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment staat er één file en er is een wegafsluiting. De file staat op de A50 Arnhem richting Ost tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. En de N274 Brunsum richting Posterholt is door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Echt en Posterholt in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daarom twee uur weer vrij is. Dit is de Radio 1 Sportzomer, Prem is met zijn sportzomerbus bij de Summer School. Maar we gaan eerst eens even naar België. Ja naar Gio Lippens. Gio, zijn er al avonturiers gesignaleerd? Eindelijk hoor. Ik was er even bang voor dat we een etappe gingen krijgen waar het peloton rustig in de richting van Tournet zou gaan rijden. Om dan in de laatste 25 kilometer vol gas te gaan geven en dan uiteindelijk het op die massasprint te laten uitdraaien. Maar ja, er zullen er toch altijd zijn die denken dat ze voor eeuwige roem en glorie kunnen gaan behalen door even weg te rijden uit het peloton. En dat hebben ze gedaan. Anthony Roux was de eerste. Hij sprong weg na 22 kilometer koers op een lastig stuk trouwens, want ze zijn visé dus uit en nu komen ze op een hele vervelende lastige strook waar denk ik een wereldrecord aan verkeersremmers ligt. Daar werd veel te hard gereden op de weg en uh, daar hebben de autoriteiten besloten om daar allemaal drempels en, en rotondes en noem het allemaal maar op neer te leggen. En daar rijdt dat peloton nu overheen. Nou Roe dacht, ik rijd daar uh, even weg uit dat peloton. Ik ga het gewoon in mijn eentje proberen. Is ook een stuk minder gevaarlijk. En ik kreeg gezelschap van een collega Fransman Christophe Kern. Een redelijk goede klim nog uit de ploeg van Europcar en Mikael Morkov. En dat is wel een mooi verhaal. Maar dat is de man die gisteren ook in de kopgroep zat. En die drie keer als eerste bovenkwam op een koetje van de vierde categorie. En daarmee de eerste bergtrui van deze Ronde van Frankrijk pakt hij heeft drie punten. En hij kan vandaag een vierde puntje aan dat totaal toevoegen. Als hij op de citadel van Namen straks na 82 kilometer als eerste bovenkomt Maar dat zal lastig worden omdat ook die kern redelijk goed omhoog rijdt. En Morkov nou niet echt bekend staat als een klimmer. Het is meer een de baanwielrenner is al eens een keer wereldkampioen geweest op de baan. Kan dat uh, heel erg goed en dit is toch even wat ander werk. Die drie die zijn weg, ze krijgen de ruimte van het uh, peloton. 3 minuten en 40 seconden is hun voorsprong. En dan kijk je automatisch even naar waar staat de best geclasseerde van dat trio in het klassement. Nou dat is Christophe Kern. Hij staat op de 94ste plek, ver weg, maar op 2-0-1 van de gele trui. Dus virtueel is hij, Christophe Kern, de nieuwe leider in de Tour de France. Ici Sports Tour de France, le spectacle de Radio A. Van Ilse de, Lange. de Landelijke Studentenvakbond is ongerust over de strenge normen die universiteiten en hogescholen sinds dit jaar aan hun eerstejaars opleggen. En ze verwachten dat uh, veel studenten daardoor moeten stoppen. Kai Heideman is voorzitter van de LSVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar baseren jullie dat op, die verwachting? Nou, dat baseren we erop dat de norm uh, enorm omhoog gaat op, uh, op sommige plekken. Waar in het begin zo'n studienorm nog werd gezet, op de, dat je drie kwart van de vakken moet halen, moet je nu eigenlijk op sommige plekken alles halen. En als je ook maar één vak mist, dan uh, moet je van, uh, van de opleiding af. Dus uh, we vinden dat veel te rigide en uh, ja, rond deze tijd komen daar dan ook uh, veel uh, vragen en klachten bij ons over binnen. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja, strenge normen is alleen maar goed. Uh, nou ja, kijk, het is misschien wel verstandig om een norm te stellen. En uh, als een student inderdaad helemaal geen punten haalt, dan kan je je afvragen of hij de juiste studie heeft gekozen. Maar je kan toch moeilijk volhouden dat als je 55 van de 60 studiepunten hebt gehaald als student, dat je dan niet goed bezig bent. Ja, maar ja goed, kijk, een norm is een norm, lijkt me. Uh, we zitten nu midden in die sportzomer, dat geldt voor die atleten ook die naar de Olympische Spelen willen. Uh, zitten ze er een paar seconden onder, ja, dan is het jammer. Ja, de, kijk. Uh, dat, dat is dan het feit van, als je eenmaal die norm zo hoog hebt, dan moet je daar voldoen. Maar wij zeggen, die norm die is veel te hoog. En bij uh, de Olympische Spelen is dat misschien ook wel zo om uh, die vergelijking te maken. Als je alleen maar mee mag naar de Olympische Spelen als je wereldkampioen uh, bent, dat is ook een beetje gek. Ook als je kans maakt op plaats 2 of 3, doe je het heel goed. Ja. Dan mag je volgens mij ook gewoon mee. Nee, maar dat, dat is daar ook zo. Want je hoeft niet per se wereldkampioen te zijn, maar je moet wel aan een bepaalde norm voldoen. Denk je niet, de, denken jullie niet als LSVB dat je daar dan ook betere studenten door krijgt? Nou, wij denken dat het belangrijk is dat studenten goed worden voorgelicht en dat ze ook echt kennis maken met een opleiding door middel van matchinggesprekken. En uh, als je dan zorgt dat het ook gewoon een uh, kwalitatief goed onderwijs is, wat inspirerend is, dan heb je zo'n norm volgens ons helemaal niet nodig. En wat moet er dan volgens jullie gebeuren nu bij de universiteit en hogescholen? Nou, wat er in ieder geval moet gebeuren is dat ze meer gaan inzetten op uh, uh, goede voorlichting en matching met studenten, dus dat ze iedere student eerst uh, Gaan spreken zodat de verwachtingen van de student en van de hogeschool en de, of de universiteit gewoon duidelijk is. en dat je zorgt dat de juiste student op de juiste plek zit. Dat is één. En twee, moet er veel meer ingezet worden op uh, begeleiding van studenten. En niet alleen maar eenzijdig die norm omhoog. Ja, dus uh, extra begeleiding. Dat, uh, dat is het devies eigenlijk. Uh, dat is jullie verzoek al een reactie gekregen? Uh, nou ja, uh, nog niet. Ik heb wel wat gelezen dat uh, uh, bijvoorbeeld van uh, de vereniging van de universiteit... dat zij zeggen dat ze uh, dat als een combinatie van maatregelen doen. Uh, maar wij vinden dat daar nog veel meer op ingezet kan worden. En uh, wij vinden dat die norm wel redelijk moet zijn. En 60 van de 60, dat is gewoon uh, ja, veel te rigide. Ja, duidelijk. Kai Heinemann, dankjewel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. De Radio 1 Sportzomerbus. Verslaggever Prem was vanochtend met de Sportzomerbus... bij de aftrap van de Summer School in Utrecht. En vanmiddag is hij naar de jongste Summer School van Nederland. Prem, waar ben je nu? Ik sta in Almere, uh, prachtig vlakbij het stadhuis. Maar wat erg leuk is, jullie hadden net ge dat gesprek met die jongen van de studentenvakbond. En ik uh, vraag meteen aan dokter Marcel Hering, docent hier. Hoe streng zijn jullie hier voor eerstejaarsstudenten? Wij zijn vreselijk streng. Nee, het is ook, bij ons is het een stuk makkelijker denk ik dan bij een hoop andere opleidingen. Omdat we vrij kleinschalig zijn. Dus je hebt hier opleidingen die zijn begonnen met uh, een stuk of tien studenten. Ik zit dan bij Information Engineering, ze zijn iets groter, maar ook niet veel. En dat betekent dat je er uh, ja, heel dicht uh, bij de studenten staat en uh, uh, ze heel ja, strak kunt begeleiden. Oké, okay, we staan hier voor de duidelijkheid bij de Windensheem Hogeschool in Almere. Ja, Windensheem Flevoland. Ja. En daar heb je dus goede begeleiding voor de studenten in het eerste jaar. Ja, ja, ja. Bro, nog meer reclame nodig die u wilt maken over de opleiding. Want kijk, ik, u, u, u bent een beetje gestoord dat u hier begint. Want jullie zitten naast Amsterdam, een studentenstad en ja. Utrecht ook. En dan ga je in een, hoe, hoe, hoe kan je dan enige opleiding aanbieden die aantrekkelijk is? Uh, door, door opleidingen aan te bieden die je nergens anders hebt. Of door een onderwijsconcept te, te bieden wat je nergens anders hebt. En dat onderwijsconcept kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, heel, heel dicht bij de praktijk staat. Veel dichter bij de praktijk dan, dan andere hogescholen. Oké, okay, en nu zouden we het hebben over... Nou, kijk, het volgende Jurgen, dan is het zo vervelend. Wieke Hetsen, die is coördinatrice van die sommerschool. Die verheugde zich erop zo, reclame maken op Radio 1. Maar toen zag ik vanochtend de trouw. En daar staat dat Almere al luchtfietserij doet. Want, Wieke Hetsen, je kan wel alles willen zijn... maar die OV-verbinding die, gepl die gepland stond, gaat waarschijnlijk niet door. Hier zijn de lagere scholen die leeg staan. Er zijn onvoldoende studenten. Dus ja, je moet ook een basis hebben van studenten die hier wonen. En jullie hebben daar een probleem mee. Nou, dat valt op zich wel mee. Want de Summer School richt zich op voornamelijk internationale studenten. En onze internationale studenten weten niet beter... voor hen is 20 minuten, 25 minuten met de trein naar Amsterdam... ja, een peanut. Dus... Uh, voor hen is het niet erg. En zij uh, waarderen de charme van Almere als ontzettend moderne nieuwe stad. En toch dicht bij Amsterdam. Dus zij plukken de vruchten van beide steden. Ja, want luisteraars, we staan hier voor die hogeschool in een prachtig architectonisch hoogstandje. Strak, veel glas en, en erg modern. En niet zoals vanochtend in Utrecht in, in oude gebouwen. Wat voor, uh, so, want jullie werkten samen met Utrecht, met die sommerschool. Waarom zijn jullie op zelfstandigen gegaan? Um, omdat um, uh, Utrecht het concept heeft uitgevonden. Zij zijn eigenlijk onze grote broer. En uh, de hogescholen in Almere dachten van... Nou ja, op een gegeven moment moeten wij dit zelf kunnen draaien. Dus wij hebben het dit jaar overgenomen van uh, Summer School Utrecht. En samen drie hogescholen. Windersheim, Flevoland, Christelijke Grijs Hogeschool Dronten en uh, La Salle. Uh, Universiteit van Barcelona hebben we samen de summer school hebben we overgenomen. Ja, want luister, als het leuke van deze summer school is... als je dat doet, dan ga je ook een weekje naar Barcelona. Dochter Marzer Heren, u bent uh, daar docent aan. Wat voor leerlingen heeft u binnen zitten? Van welke landen? Uh, ja, van over de hele wereld. Dus uh, we hebben wat mensen uh, uit, uit Zuid-Amerikaanse landen. Venezuela, Colombia, uh, mensen uit Spanje... China. Ja, één persoon uit China. Maar die komen dus daar nee. want voor de duidelijkheid, u doet iets met robots. Wat, ja. wat precies? Uh, deze summer gaat over zorgrobots. Dus robots die, ofwel uh, therapeutische robots, of robots die, die uh, dingen voor je doen en die gebruikt worden in de zorg. Ja, want bij bijvoorbeeld autistische kinderen blijkt ja. dat die robottechnologie heel erg helpt om ze toch, uh, zeg maar, kennis bij te kunnen brengen. Precies, je, kunt ze, je maakt ze communicatiever bijvoorbeeld. Uh, en dat is dan één vorm van, wat, wat ik dan net zei, therapeutisch uh, robots. Je hebt ook robots voor uh, dementerende ouderen bijvoorbeeld. Of uh, waar nu ook mee bezig zijn, robots voor kinderen die lang in het ziekenhuis liggen. Uh, robotvriendjes. En zelfs robots, die, uh, daar zijn ze in Barcelona mee bezig met robots voor kinderen met, een, uh, met hersenbeschadiging. Dus dit is wel een, een, een opleiding, het is een niche. Waar, uh, waar anders in Nederland kan je deze opleiding nog volgen? En nergens. Nergens. Dus als je dit wil studeren, moet je wel naar Almere komen als student? Ja, ja. ja, en daar moet je het dan van hebben, denk ik, van, van dat soort specifieke onderwerpen. Dit is dan een twee, twee wekelijkse uh, course. Um, maar u geeft dit vak ook gewoon hier aan studenten, aan de hogeschool? Ja, maar dan is het geen zelfstandig vak waarin je kunt afstuderen. dan. U, u bent zelf inwoner van Almere. Ja. En uh, uh, baalt u niet dat al die plannen die er staan? Hè? Want het artikel-intro. zie je een knorrige. duivelstij... die zegt. waarom stel je al dit soort vragen. Maar alle plannen. de brede weg gaan niet door. het spoor gaan niet door. Uh, u, u zit in een stad die toch gewoon zinkt straks. Ja, u zit natuurlijk ook een beetje in een tijd. waar eventjes heel veel niet doorgaat. Uh, er is kans dat als het over, dat over twee jaar. dat er een heleboel toch wel doorgaat. Uh, ik denk ook dat, dat het. Uh... Almere is al heel snel gegroeid. Het is, het is misschien ook wel lekker als het even wat rustig aangaat. Als je kijkt hoe het in de binnenstad, elf jaar geleden kwam ik hier, kon je nog overal gratis parkeren. Ja. En was er ook voldoende ruimte. En als je nu op een, een zaterdag komt dat er wat bijzonders is, dan, dan heb je kans dat je geen eens een parkeerplek meer vindt. Of heel moeilijk. Okay. Um, Wika snel trouwens, een prachtige Friese naam, Wika Hetzen. Um, komen er ook Nederlanders naar, jou, naar jullie zomerscores? Absoluut, absoluut. Er zijn een aantal mensen die specifiek voor het cursusaanbod komen wat ze ergens anders niet kunnen vinden. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een cursus Cloud Computing, die uh, zakjes halverwege jullie gaat starten. Die wordt georganiseerd door een uh, Europees project, een bedrijf uit Almere en de Vrije Universiteit van Amsterdam. En daar komen Nederlandse studenten op af, maar ook uh, uh, Creative Writing, uh, extra cursus Engels. Er zijn genoeg aanbod wat waar student op afkomen. Ik vind het wel zo grappig, Jurgen en Joon... dat ze toch, ondanks de negatieve reputatie van Almere... ze hebben me omgekocht met een paraplu... en een sleutelhanger met twee klompen. Ik moet publiekelijk <lacht> vertellen wat ik allemaal aan cadeautjes krijg. Dus, uh, uh, uh, maar ik moet, moet wel zeggen... ik denk dat ze wel slim bezig zijn hier. Want aan die niche, dan, dan, dan lukt het misschien wel. En uh, is, is er voor mensen als Jurgen van den Berg... wel plaats of hier te wonen... of wil jullie zulke chagrijnen hier niet hebben? Jawel. Jawel. natuurlijk. Tuurlijk. Nee van harte welkom. Nee, met okay. jouw trekker volle zaal, Prem. op harte welkom. <laughs> Wat zei je, Jurgen? Nee, nee, nee. Luister maar even terug. <laughs> Dankjewel, Prem. Oké, <Okay>. stop. <laughs> We zijn op weg naar Doornik en er zijn er nog steeds drie vooruit, Gio. Ja, en als je hier door, niks zegt, dan kijken ze ja met een blik van... wat heb je het over? Want hier zeggen ze gewoon tournée natuurlijk... omdat we in Wallonië zijn. Maar we hebben toch wel gemerkt... dat al die tegenstellingen tussen Walen en Vlamingen... dat dat toch langzamerhand wat minder wordt, hoor. De scherpe randjes lijken er af en toe wel een beetje af. Hoewel je er altijd mee moet oppassen, want je weet het maar nooit. Zeker in de politiek. Maar drie man weg. Kern en Roe, twee Fransstalige trouwens. Dus die voelen zich wel thuis hier op Waalse bodem. En dan die ene deen in de bolletjestrui, Mikael Morkov. En die voorsprong, ja, die loopt... Het loopt steeds verderop hoor. Maar ik zei het net al, het peloton laat ze een beetje begaan. 7 minuten en 30 seconden. En dan zal op een gegeven moment wel de controle gaan beginnen. En dan gaat de ploeg van de sprinters. Die gaan zich natuurlijk op kop van het peloton nestelen. Misschien dat ook Cancellara een handje meehelpt natuurlijk. Want hij heeft de gele trui om de schouders. Fabian Cancelara geweldige de eerste twee toerdagen gehad. Met die zegen in de proloog. En gisteren ook alweer met die aanval op die slotklim. Prachtig, zeker na de sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen. Hij is er weer helemaal. Maar die controle die zal er zeker komen en dan gaan ze dat gat langzaam dichtrijden. 7 minuten en 30 seconden is de voorsprong dus nu voor dat drietal. En ze zijn op dit moment 47,5 kilometer onderweg. Dat betekent dat ze nog 160 kilometer te rijden hebben voordat ze hier aankomen op die boulevard in Tournai. De Tour de France is een ronde van tradities. Buschauffeur Piet de Vos van de Rabobank-ploeg zou je inmiddels ook een traditie kunnen noemen. In Visee werd hij gehuldigd voor 20 jaar presentie in het wielercircus. Joris van de Kerkhof ving hem op. Als de herrie van deze karavaan voorbij is, komen er in betrekkelijke stilte allemaal grote bussen achter. Eén grote oranje witte bus met een aantal de bank erop. Een raampje wordt open gedaan. Laat hem nog even open. Dat is bespreking. Oké. Okay. U, u keek er een beetje beduust van. Ja, ja, ja Ik weet het niet. Ik wist het wel dat het twintigste was, maar niet dat het vandaag hè, was. Nou, en wat gaat er dan verder gebeuren? Dat weet u nog niet. Ik weet, ik weet helemaal niks. Uh, we zien het wel. Hebt u een mooi lachend gezicht. oh ja? Uh, Dank je wel. Nou, doe de raam maar dicht de bespreking en dan zie ik u later wel weer. Nou, het is een lange bespreking en uiteindelijk staat de chauffeur in alle rust... Bij de bus een kopje koffie te drinken. Ik denk, de rust is eh, belangrijk. Ah, de geiten is ook wel eens anders. Als ze eh, niet goed eh, de opruimen of uh, luisteren, dan, eh, dan val ik wel eens in een andere rol. En wat ruimen ze nu op dan? Nou, ach, ja, Dat kan ik zo niet noemen of zo. Maar met, eh, ja, met, met de bendes of zo weet je wel. Ik vind dat we een beetje orde handhaven in de bus. En dan eh, moeten we weer een poos mee doen. Dus als iedereen uh, zijn steentje daaraan uh, bijdraagt, dan uh, hebben we er nog veel ja, plezier van. Als je een voetbalbus uh, in gedachten neemt, beeld daarvan, dan zie je allemaal van die voetballers met van die grote koptelefoons op en helemaal in zichzelf verzonken. Dat is in ieder geval het clichébeeld. Hoe is het beeld hier binnen? Nee, dat is bij ons niet zo. Bij ons is het eigenlijk één uh, radio. En uh, ik denk dat ze, dat ze onder elkaar meer uh, spreken dan een uh, voetballer. Ja. Het is een team. Ja, het, is het team. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat je goed kan presteren met een, met een hecht team. Terwijl het een individuele sport is? Nou, dat weet ik niet. Ze hebben toch elkaar nodig. Uw eerste. Was dat ook meteen de spannendste? Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat kun je wel zeggen. Ja. Mijn eerste was uh, ploegentijdrit. En dat was start en Finus was op een andere plek. En uh, toen zei mijn uh, sportdirecteur toen, hij zegt, uh, jij kunt die finish ook wel halen. Dus uh, ja, dan, dan, dan weet je nog van niks. En dan ga je dat proberen. Het is gelukt, maar het is niet, uh, niet een dank afgenomen. Want u stond gewoon in de weg? Ik stond ja, bovenop de finishlijn, uh, stond ik gewoon muur vast. En ik uh, keek in mijn spiegel en dan kwam daar toen de Panasonic-ploeg nog. En uh, ja, toen was het heel warm op dat moment. Maar ik was net op tijd weg, dus het is allemaal goed te komen. Ik heb wel uh, drie, drie dagen niet op de koers mogen komen. Oh, geschorst gewoon? Geschorst voor drie dagen, dus ja. Uh, yeah. Later ooit nog eens geschorst? Nee, nee, nee, nee, maar dan wordt je toch wel een beetje voorzichtiger. Hoe bent u als, als, als er paniek is? Want dit is een en al rust die u uitstraalt. Nou, dan is de rug ook nat, hoor. Maar dat zie je niet, hè? <laughs> de Tour de France is een wedstrijd van tradities. Uh, u werd net aangesproken, het is de twintigste. Dat betekent dat er zo ergens een lintje opgehangen wordt of iets dergelijks. Ja, het schijnt dat we een, een medaille krijgen of zo. Maar ja, ik was nu te laat voor de hulding. En nu geloof ik dat ze het uh, over een dag of vier doen. En ik weet niet wat het is, ik denk een medaille. Wie zorgde ervoor dat u te laat was? Nee, er was een, uh, wij konden hier niet komen, want de van die passeerde hier. Dus die, die gaan voor. En, uh, ja, wij moesten, maar ja, ze kunnen hier maar hulde geloof ik anderhalf uur voordat die renners komen tekenen. En uh, we te laat uh, Volgende keer Peter. Mooie dag. En Tour. Je wel. Dank je wel. Precies. En uh, dat het maar een mooie medaille wordt. Ja, je gaat hem zien. We, uh, nog eens, uh, je blijft wel heel de ronde. Dan ga ik hem zeker laten zien. Ja, dank Dankjewel. je wel. Hè. Dag. Piet de Vos was dat. Al twintig jaar buschauffeur in de Tour. Tom van het Hek zit hier, want de lijnen gaan zometeen weer wagenwijd open. U mag weer bellen met alles wat u op uw leven hebt. Ja. De EK-finale was natuurlijk wel een beetje. Die derde wissel wil ik ook nog wel wat geklagen ja, over horen. Van ja, ja. man met een hemstring en zo. Kortom, uh, lekker bellen. 0800-1101. Voor al uw wensen, vragen en klagen. 0800-1101. Wat, wat was de leukste gister? Iemand die zijn schoonmoeder met André Kuipers... mee de volgende keer de ruimte in wilde sturen. Het kan trouwens, hè. Je kan, uh, ik geloof, met zo'n vliegtuig... de lucht in vanaf over twee jaar of Je zo. Je kan, maar dan zijn ze snel terug, hoor. Ja, dat ja, euro. en snel euro en Of wie dat voor zijn schoonmoeder over had, dat weet ik niet zeker. We zijn bezig met de tweede etappe van de Tour. Die finisht straks in de Tour. Nee, we hebben drie mannen vooruit. Uh, twee Fransen en een Deen. Morkov, Kern en Roe. En die hebben 7,5 minuten voorsprong op het peloton. En in het volgende uur zijn we er met het mediaforum, Onder andere Elsemieke Haviga, sportjournalist en columnist Luc Koelman. Schuiven hier aan. Graag tot zo.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 Dit is Radio 1.